...en dat ze dat ook niet wil. Zij is naar aanleiding van de politieke ontwikkeling. Ze benadrukte dat de bevolking van Curaçao tot nu toe in het Koninkrijk wil blijven. En ook wat Nederland betreft hoort Curaçao erbij, al dus spies. Zondag werd op Curaçao een interim kabinet en een interim premier benoemd. Het gebeurde omdat het parlement het vertrouwen had opgezegd in premier Schotten. Het Vaticaan stelt een onderzoek in naar de eigen politie... na een klacht van de buddler van de paus...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 Een Nigeriaanse politieman heeft het nieuws gemeld aan de BBC. Het is onduidelijk wie de executies op de in de stad Mubi hebben uitgevoerd. Het boedbad volgt op een grote legeroperatie in de stad tegen de islamitische terreurgroep Boko Haram. Het weer. Af en toe zon, maar ook kansen op een enkele bui. Het is een graad of 17. Morgen veel regen en wind, dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit, was... Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de Ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Daar staat voor Knopend Koenplein 4 kilometer. A13 richting Rotterdam, 2 kilometer voor Knopend Kleinpolderplein. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Knopend de Bresseplein 3 kilometer en verderop 2 kilometer bij Moordrecht. En richting Hoek van Holland staat 2 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Breda richting Utrecht tussen Werkendam en de Brug Gorkum 2 kilometer. En op de andere Rijban, daar staat tussen Noordloos en de bruggen Gorkum, 7 kilometer door een ongeluk. Daar zijn wel inmiddels alle rijstokken weer open. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort, daar staat tussen De Uithof en Soesterberg, 3 kilometer. En op de N15 Europoort richting Rotterdam, rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen afrit Brielen en Spijkenissen. Tot zover de verkeersin. In circle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 Oh.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 books, read my dreams, read my poems Yet it seems all amount to what I want to Oh, read the truth in my eyes. Hear in my sighs. I will go. Oh, draw the words from my lips. Put me on a ship. I will go. I will go.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 en ik wil je kusjes geven, waar jij ook maar wil. En als ik zeg waar jij ook maar wil, dan bedoel ik ook echt waar jij ook maar wil. Ah, oh, ik heb een meisje en ze doet het raad met mij. Ze zegt ook oh baby, I love you so. Ik heb een ZFM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 reason that the sky is blue The clouds are rolling in Because I'm gone again And of them I just can't be true And I know that here